11 uur in Montserrat met het NMS-journaal. In een aantal steden en gemeenten in het zuiden en zuidoosten van Duitsland... zijn de rampenplannen in werking getreden vanwege de overstromingen. Dagenlange regen heeft de waterstand in de rivieren... tot extreme hoogte voor de maand juni gebracht. In Passau is het pijl van de Donau normaal gesproken 4,50 meter. Vanavond wordt 11,20 meter verwacht... en dat is in meer dan 100 jaar niet voorgekomen. Een groot deel van de binnenstad staat al blank...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 Personeel blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de zorg... en bepaalt ook welke gedetineerden bepaalde taken mogen verrichten. Een voetbalwedstrijd tussen de hoofdklasse-amateurs... van Alvense Boys en Haaglandia is uitgelopen op een vechtpartij. Na de wedstrijd, die werd gespeeld om promotie naar de topklasse... ontstond een opstootje onder voetballers. Toen de supporters zich ermee bemoeiden, liep de situatie uit de hand. Het gemeentebestuur in Helmond heeft afstand genomen van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans. De afgelopen twee jaar liet hij zich op kosten van de gemeente voor meer dan duizend euro met een taxi naar het café rijden. Zijn lot wordt dinsdag besproken in een extra vergadering van de Helmondse gemeenteraad. In Rotterdam is de Pauluskerk na zes jaar heropend. Burgemeester Abbotale pondhulde vanmiddag in de kerk een doel met de tekst overwin het kwade door het goede. Dat is sinds jaren dag het motto van de kerk, die bekend staat om zijn zorg voor daklozen en drugsverslaafden. In de nieuwe Pauluskerk is het verboden om drugs te gebruiken. Ook zijn er minder opvangplaatsen dan voorheen. Op de derde en vierde etage zijn 24 slaapplaatsen. De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de 40 keer in zijn carrière de kwartfinale van een Grand Slam toernooi bereikt. In Parijs bereikte hij de laatste acht op Roland Garros. Federer had wel vijf sets nodig tegen de Fransman Simon. En dan het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 4 graden. De wind neemt wat af, morgen bewolkt en maximaal 15 graden. In de loop van de week wordt het warmer en vanaf woensdag kan de temperatuur net boven de 20 graden komen. Dit was het NOS journaal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 Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Als je altijd interimmanager bent geweest... en je krijgt een keer geen voorrang... dan hoef je niet opeens cachère te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep... en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op movier.nl slash zeker van inkomen. Wordt u wel eens wakker van spierkramp... Kijk op spierkramp.nl Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen Goedenacht vreunde Es wird Zeit für mich zu gehen Was ik nog te zeggen hätte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 Zolang ze af en aan vliegen met takjes in de bek, weet je, ze bouwen een nestje. Vervolgens zie je er steeds nog maar eentje. Dat is dan het mannetje, want het vrouwtje broedt. Maar hoe weet je nou of ze al jongen hebben? Dan vliegen ze namelijk ook weer allebei in en uit. Maar bij koolmezen zijn mannetje en vrouwtje niet op het blote oog te onderscheiden... dus je moet scherp opletten. Maar toen we vanmorgen zagen dat er van de ene kant een aankwam... terwijl de ander net wegvloog, was het bingo. Ja, jongen. We feliciteerden elkaar, trotse ouders. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen... dat in verwondering terugblikt met Jan Pronk, voormalig lid van de Partij van de Arbeid. En vooruitblikt met Jaap Spijkers, klokkenluider if there ever was one... op het proces tegen Bradley Manning, de militair... die de meeste geheime militaire informatie zou hebben gelekt... in de Amerikaanse geschiedenis. En voorts met rasfotograaf Hans van der Meer... blikt naar collega, straatfotograaf Robert Dwano, van wie Van der Meer vandaag een tentoonstelling opende... in het Nederlands Fotomuseum. Voorts is er gewelddadig nieuws uit Syrië en uit Alfa aan de Rijn. Eerste kranten vanmorgen, nu het nieuws van heden. Zondag 2 juni. Amateurvoetballers lijken maar niet te beseffen... dat je een verloren wedstrijd niet goed maakt met een vechtpartij... Terwijl het proces over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen nog in volle gang is, was het alweer raak en werden klappen uitgedeeld aan iemand die op de grond lag. Er ligt eentje op de grond van de Haaglandia. Er wordt op een afgemapte speler. Stoel gegooid. Oh oh oh, moet dit nou? De voetballer die tegen zijn hoofd is geschopt, is naar het ziekenhuis gebracht. Het hoofdklassenduel Alphense Boys Haaglandia was de aanleiding voor de massale vechtpartij. Er wordt uh, hier uh, flink huis gehaald op het veld. Komt uh, Kees Jansma zelfs de gemoederen bedaren. En er wordt gedacht: oh, daar gaan supporters zich mee bemoeien. Dit is toch niet de bedoeling, mensen? Kees Jansma, sportpresentator, perschef van het Nederlands elftal en erelid van Alpha's Boys was er vanmiddag bij. Kees Jansma, goedenavond. Ja, goedenavond. Al een beetje bekomen van het geweld? Nou, nauwelijks nou, eerlijk gezegd. Het was een, uh, een uh, vrij schokkende ervaring voor velen. Um, ...als je zo lang bij een club zit en je verwacht zoiets niet... ...dan komt dat, uh, komt dat vreselijk, uh, vreselijk hard aan bij alle betrokkenen, dus ook bij mij. Ja. Wat gebeurde er nou precies na dat laatste eindsignaal? Ja, nou, wie wist ik dat dan maar? Het um, was een hele spannende wedstrijd met veel publiek. Dat hebben we normaal niet met veel publiek. Uh, en wij verloren die wedstrijd met, uh, met 1-0. En ik heb toevallig uh, ook heel veel mensen van de tegenpartij... ...die wilde ik gaan feliciteren, en terwijl ik daarmee bezig was... Uh, er ontstond blijkbaar een opstootje op het veld. En het, met mijn volgende oogopslag zag ik dat er werd uh, gevochten. En toen werd ik het veld weer geholt samen met andere mensen. Om te kijken wat we daar aan konden doen. Ja. Uh, en er was niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Daarna zijn we nog uh, naar de kerkkamer gegaan. om daar ook weer mensen die elkaar op de vuist gingen te scheiden. En uh, uiteindelijk is dat uh, eindelijk hoop gebleken. want uh, het ging mij veel te lang door. Ja. Was de sfeer tijdens de wedstrijd al gespannen? Nee, ik vind het niet. Uh, het, het was eigenlijk gezegd wil ik net zeggen dat het een reclame was van amateurvoetbal. Oh ja. Uh, ja, dat had ik u beter niet kunnen bedenken. Nee. Uh, en, en toen ging het dus. Het was afgelopen de wedstrijd. En er is één gele kaart gevallen in die wedstrijd uh, voor de tegenpartijen. Maar dat was niks bijzonders. En eigenlijk was het, uh, was het een, een, een, een sportieve, dramatische nederlaag overigens. Maar dat was het dan ook. Dat uh, was naar mij, in mijn beleven. En, ja hoe dan zoiets ontstaat daar is nu de politie mee bezig met het bestuur van al boys waar het niet in zit ja de fanatiek mee bezig om alle mogelijke getuigenverklaringen uh, te noteren en te kijken die praatonderzoek onderzoek heet dat maar het is ook zo want dit is natuurlijk onacceptabel ook voor de club ja en, en het is dus opeens dramatisch uit de hand gelopen Toen hebt u geprobeerd in te grijpen hebt u daarbij zelf nog uh, klappen opgelopen nee Nee, ik heb wel mensen zien schoppen en slaan en dat vind ik al een. Uh, vond ik al een erg genoeg, dus, uh, ja. ja. Is de politie ja. er nog aan te pas gekomen? Jazeker, er is uiteindelijk door de club is de politie gebeld. En uh, die waren naar mij, denk ik, te plaatsen. Eerst met een, een klein aantal mensen, daarna met, met meer mensen. Dus uh, daarna zijn ook wel een getuigenverklaringen opgenomen van, uh, van uh, uh, mensen van beide partijen. En van de kanaal ja. toegang. Dus de, dat onderzoek zal wel wat opleveren. En ik heb bijvoorbeeld het bestuur van de club begrepen... dat zij iedere vorm van straf of uh, hoe dan ook zullen accepteren. Want ook het bestuur van de club is natuurlijk... Uh, ja, het klinkt allemaal grisje maten, maar het is wel een feit. Het is geschokt. Ja, het is een treurige gebeurtenis voor het amateurvoetbal. Dank. Ja, want blijk, blijkbaar kunnen mensen niet meer. Nee, dank Kees Jansma van Alphense Boys. De Turken gingen ook vandaag massaal de straat op. Goed voorbereid op het harde optreden van de politie eerder deze week. Ik heb lege handschoenen bij om de traangasgranaat op te prapen en terug te gooien. Ik heb een zwembril bij om mijn ogen te beschermen. Ik heb een fles met spray bij tegen de traangas. Al die attributen bleken onnodig. Het protest was vreedzaam. De demonstraties begonnen als verzet tegen een nieuwbouwproject in een park in Istanbul. Inmiddels richtte woede zich op premier Erdogan, die de islamitische teugels wil aantrekken. Also the spanning of the alcohol was another one. We feel that intervention in all parts of our lives. Het protest heeft zich verspreid over 67 Turkse steden... tot ongeloof van premier Erdogan, die vindt dat hij het volk dient... en daarom niet kan worden afgeschilderd als dictator. Yani şey. Politieagenten ontbreekt het aan zelfvertrouwen... als ze geweld moeten gebruiken. Ze zijn onvoldoende getraind, vindt de nationale ombudsman. Ze hebben niet altijd de goede routines om het te doen. He. Keuze, pepperspray of uh, een neklem, of ga zo maar door. Daarbij weten agenten niet of ze wel op elkaar kunnen rekenen. Ze weten ook vaak niet of ze van hun maatje wel op aan kunnen. Dat is niet het enige. Volgens ombudsman Brenning Meijer gebruikt de politie soms te veel geweld. Een koperdief die uh, een half uur lang uh, door een politie rond te grazen is genomen... en meer dan vijftig uh, beten van de hond had. De politie is het voor een deel met Brenning Meijer eens... maar wil nog wel even kwijt dat het werk soms heel lastig is. En dat betekent dat er heel veel op de politieman afkomt... die ter plekke een besluit moet nemen... en ad hoc en in een split second moet reageren op de dingen die gebeuren. Terwijl het hier in Nederland eindelijk zomer werd... blijft het in onder meer Duitsland en Oostenrijk pijpenstelen regelen. Rivieren kunnen het niet meer aan. Het water staat hoger dan tijdens de grote overstromingen van ruim tien jaar geleden. 70 centimeter over dem hoogwasser van 2002. We rechnen dus met dat het zich hierbij om um een nieuw jahonderthoogwasser handelt. In sommige delen van Duitsland is het rampenplan in werking getreden. Zandzakken stapelen lijkt de enige remedie om het water te stoppen. Als er genoeg zijn tenminste. We hebben Sandsäcke uh, bekommen, maar niet genoeg, weil es ist Mangel aan Sandsäcken is. Weil er veel wegen willen. En ja, dat is een beetje schlecht. Tijdens het doorgeven en stapelen van de zakken blijkt al snel dat gezamenlijk leed verbrudert. Het is wirklich sehr beeindruckend wie verschillende Charakteren zich hier so, so zusammenfinden en een team bilden. Een riesengroßes Team. Groot-Brittannië viert al het hele jaar dat koningin Elizabeth 60 jaar op de troon zit. En vandaag was dat dan een feit. De voorstin beloofde de Britten haar trouw. Ook in 1953 gingen dat soort gebeurtenissen via de televisie de hele wereld over. Het was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en overigens, de spijkers die wij straks gaan ontvangen is Fred. En niet Jaap. Sorry, Fred. En inmiddels zit naast me Freddy van Tijn. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen. Daar een overzicht van samengesteld. En dat begint ze nu voor te lezen. De wachttijd voor een gezond en jong adoptiekind is zo opgelopen... dat steeds meer ouders kiezen voor een ouder kind met een handicap. Staatssecretaris van Rijn van Vox Gezondheid wil meer steun... voor deze ouders, schrijft Spits. En hij reageert daarmee op signalen dat dat nodig is... van de inspectie jeugdzorg. In de Telegraaf een beschrijving van de modderstromen... die in Brixen in Oostenrijk met donderend geraas de berg afkomen... en alles op hun weg meesleuren. Straten stromen over, kelders lopen vol. Snachts gaat telkens het luchtalarm af. De brandweer heeft extra mankracht nodig en alarmeert met een hoorn... de lokale boeren die zich dan in hun uniform hijsen en erop afgaan. Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten... vinden het eindexamen Nederlands beneden de maat. Het examen draagt op geen enkele wijze bij... aan de kennis van taal of taalvaardigheid. De Volkskrant meldt dat de hoogleraren dat aan de Tweede Kamer schrijven. Het vak moet volgens hen over literatuur, cultuur... en lees- en schrijfvaardigheid gaan. Nu is het eindexamen vooral een kunstje examen doen. Ze vinden dat een ingrijpende herziening van het examen nodig is... en dus van het schoolvak. De persdienst stuurt ons een artikel over de opbrengst van de Giro 555-actie voor de Syrische vluchtelingen. Die is per saldo 4,5 miljoen euro en dat is uitzonderlijk laag. Dramatisch noemde voormalig politica Femke Halsema dat vanmiddag op Twitter. Ter vergelijking, de tv-actie na de aardbeving in Haiti leverde 80 miljoen op. De Volkskrant beschrijft hoe het dorp Bargem zichzelf wist te verkopen... door de publiciteit te zoeken. Er werd een glossie gedrukt, een stoomtrem ingezet... en aan alle toegangswegen kwamen spandoeken... met Bargem te koop en Dorp te koop. En het werkte. Na een reeks van zulke mediagenieke acties... zijn 10 van de 50 huizen die in het Dorp te koop stonden verkocht. En onder de kopers zijn mensen met kinderen. De krimp die het dorp bedreigt is tot staan gebracht. 20% procent van de jongeren heeft een chronisch slaaptekort, schrijft Metro... Ruim 65% van de jongeren tussen 12 en 19 jaar slaapt minder dan de richtlijn... en dat is 9,2 uur per nacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Veel slaaptekort ontstaat doordat jongeren niet kunnen slapen. Een nieuw behandelprogramma vermindert de klachten binnen zes weken. Een naturistenclubs tot slot dreigen langzaam te verdwijnen, schrijft Spits. De maatschappij wordt steeds preutser... terwijl de idealistische naaktloper steeds ouder wordt... Vandaag had een groot deel van de naaktcampings open dag. Spit op hoe natuuristenverenigingen het naaktlopen prijzen als de ultieme vrijheid. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. On a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 Ik la vie glisser sans retenir En de woorden zijn maar de woorden, maar de meest belangrijke. We zetten onze eigen zin op, die verandert door de mensen. Weet je c'est con weet je wat? Wat weet je wat? La maar dit dit maar dat er, op morgen er, op morgen er, op morgen er. Sinocht pas nous plegen. C'est le début de nos rêves, qui tend à se confirmer. C'est quand, con, c'est quand peut-être qu'on, à se cacher de soi-même. C'est quand, c'est quand peut-être qu'on, car l'autre n'est que loin. Een Frans chanson, le long de la route van Zas, zo heet ze. In het Syrische stadje Kousar, vlakbij de grens met Libanon... woedt een strijd tussen het Syrisch leger en de rebellen. Omdat de omsingeling door de troepen van Assad nu al twee weken duurt... maakte het Rode Kruis zich grote zorgen. We moeten nu hulp gaan verlenen, nu gaan de mensen dood. Nu hebben ze medische hulp nodig, nu hebben ze andere hulpgoederen nodig. Dus daarom roepen we alle partijen op om een staakt het vuren te beginnen... zodat wij aan de slag kunnen met onze hulpverlening. In uh, Libanon is onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, goedenavond. Goedenavond. Koussar, zeg ik dat goed? Kousser, meer, ja. met een E. Oké, okay. wat weet jij ervan wat daar gaande is? Um, nou, dat er zwaar dus gevochten wordt lijkt me duidelijk. En wat, wat het uh, erge daaraan is, is dat die stad omsingeld is... door uh, het Syrische leger en door Hezbollah. Dat is niet waterdicht, want uh, juist vandaag kwamen er ook weer berichten... dat uh, sommige groepen van het vrije Syrische leger helemaal uit Aleppo... Uh, toch kans hebben gezien om de stad te bereiken en zo de strijders daar te versterken. Maar goed, die omsingeling die is voor burgers in elk geval wel compleet. En, en wat daar gebeurt, is dat er gewoon straat voor straat, huis voor huis gevolgd wordt. Dus de burgers die daar nog zijn, ja, die hebben echt een heel groot probleem. Ja, want er komt niks meer in? Heel weinig. Uh, tuurlijk, er de, de, de, kan altijd wat inkomen. Maar de, medicijnen is, is ingewikkeld, maar ook uh, verse producten... Die, die, die zijn in steeds mindere mate aanwezig. Ken je die stad eigenlijk? Ik ken hem niet, ik ben er niet geweest. Het was een, een, een dorpje wat uh, ja, al een tijd wel op de radar stond, want uh, uh, bijna twee jaar geleden uh, ingenomen door het uh, Vrije Syrische leger. Het um, dit, dit, dit is niet iets waar je heel makkelijk naartoe komt vanuit Syrië, want dan moet je uh, uh, via de uh, regering, als je een visum hebt, nou, word je daar niet toegelaten, um, uh, als je daar op een illegale manier naartoe wil, met andere woorden... vanuit het noorden, vanuit uh, Aleppo. Ja, dan heb je een heel stuk te gaan. Dus dat is ook niet uh, makkelijk. En de grens met Libanon, waar het heel erg dichtbij ligt... ja, daar is Hezbollah heel erg actief. Dus dat is ook niet een voor de hand liggende manier om daar te komen. Je hebt wel zien liggen. Um, het grensgebied vanuit Libanon, dat is heuvelachtig. Coussaint uh, zelf en uh, de regio die doorloopt tot Homs... dat is vrij vlak. Maar goed, in, in Libanon heb je die heuvels. Ja, en dan zie je het dorpje daar liggen. Eigenlijk... Een dorpje als geen ander, behalve dan dat er nu ook daar vliegtuigen rondvliegen... die eh, nog steeds elke dag daar bommen afwerpen. Ja, je zei het ligt aan de grens met Libanon. Je noemt het Bolla. Daardoor is er dus bemoeienis vanuit uh, Libanon met deze gevechten. Dubbele bemoeienis eigenlijk. Want kijk, dat Hezbollah nu meedoet, steeds openlijker meedoet... dat, dat is iets van, nou, laten we zeggen, de laatste maanden. Maar al veel langer gingen uh, oppositiestrijders vanuit uh, Libanon... naar Syrië, naar Roms, en dan moet je via Xer. Dus dat, dat is een route die al wel uh, langer open is. En vandaar dat dat stadje ook zo... Uh, belangrijk is voor die rebellen. Vandaar dat die er uh, net zo hard om vechten op dit moment... als Hezbollah en de, en, uh, de regering. En het, het linken is een beetje dat dus in Xer... natuurlijk de Syrische regering en de Syrische rebellen... met elkaar in gevecht zijn. Maar ook de Libanese uh, oppositie en de Libanese bewegingen Hezbollah. Dus ook Libanese groepen die daar elkaar in Syrië bevechten. Ja, maar is de conclusie juist dat op deze manier... Libanon steeds meer in dit conflict betrokken raakt... Dat is de enige juiste conclusie. En je zag vannacht nog weer het meest recente voorbeeld. Eigenlijk twee voorbeelden. Uh, uh, Tripoli, die stad in het noorden, waar heel zwaar gevochten is de afgelopen uh, anderhalve week. Daar was het weer rustig. Nou ja, daar zijn nu toch weer sluipschutters op straat uh, gesignaleerd. En, en vannacht in uh, Baalbek, of in de buurt van Baalbek... zijn strijders van Hezbollah en Syrische strijders, uh, oppositiestrijders... met elkaar slaags geraakt. Het verhaal gaat op dit moment dat die uh, mensen van het Vrije Syrische leger... raketten wilden afschieten op Baalbek. Uh, daarbij zijn betrapt door een patrouille van Hezbollah... die rondom Baalbek en in Baalbek... Heel erg sterk is. Dat is, gewoon echt, dat is van Hezbollah. Nou goed, die zijn met elkaar in gevecht geraakt. En daar zijn dus uh, 17 doden bij gevallen. En dan hebben we het dus over gevechten tussen Hezbollah en het Vrije Syrische leger in Libanon. Ja. Verwacht je overigens dat het Rode Kruis binnenkort QCR uh, wel weer in mag? Nee, um, het Syrische leger, wat uh, in elk geval de toegangswegen controleert... heeft gezegd dat dat pas gebeurt op het moment dat die strijd gestreden is. Nou, als je het Syrische leger uh, gelooft, is dat een kwestie van tijd. En niet eens zulke hele lange tijd, maar dat zeiden ze twee weken geleden ook. Dus daar is eigenlijk geen pijl op te trekken. Um, dat dorp is een tijd in handen van de rebellen. Die hebben zich goed voorbereid... Op dit gevecht, dat, dat merk je gewoon aan alles. En het is dus voor beide een, een bijzonder ingewikkeld gevecht. Wederom van huis tot huis, dat kan dus nog wel even duren. En zo lang ben ik bang, uh, heeft het Rode Kruis echt een probleem om daar binnen te komen. Dank Sander van Horen in Libanon en sterkte verder. Who can have a party? can have a party. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Uh, met een open brief zegt de Jan Pronk eerder deze week... zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. Goedenavond, Jan Pronk. Goedenavond. Dat moet een raar gevoel zijn om na bijna een halve eeuw partijloos te zijn. Ja, het is een dubbel gevoel. Ik, uh, <kijst> ik heb de beslissing genomen na heel lang uh, denken tegelijkertijd ik voel ik me natuurlijk ontheemd, want dat was wel mijn huis waar ik heel lang aan verbonden ben geweest. Ja, want voor zover ik weet bent u in 1965 toegetreden tot de Partij van de Arbeid. 1 januari. Ja, de ironie van de geschiedenis wil eigenlijk dat u toen met een aantal anderen het opnam tegen de partijleiding en het gebrek aan internationale solidariteit. En nu zijn we bijna 50 jaar verder en dan doet u hetzelfde. Je bedoelt dat ik het daarvoor opneem? Ja. Ja, inderdaad. Uh, de Partij van de Arbeid hoorde toen te staan en stond voor een deel ook voor internationale solidariteit. Dat had zijn consequenties bijvoorbeeld voor het Indonesië-beleid... wat bekritiseerd werd, het beleid van de toenmalige Nederlandse regering. Ook dat was natuurlijk een vorm van internationale solidariteit... dat je voor bevrijding bent van voormalige koloniën. Maar ook het hele punt van de internationale welvaartsoverdracht... aan arme landen en aan nieuwe landen die gedecoloniseerd werden... was een heel belangrijk. Punt. Dat kwam juist vanuit de sociaaldemocratie, de internationale sociaaldemocratie, naar voren. Een van de leidslieden daarvan was mijn grote leermeester Jan Timbergen. Ja, maar het is eigenlijk wel ironisch, want een aantal jaren daarna uh, verliet Drees senior de partij. omdat hij onder invloed van jongelui als u te links was geworden. En nu. Vijftig jaar later gaat u er weer uit... omdat de partij door de huidige jongelui uh, terecht wordt. Je ja, zou ook kunnen zeggen... zo gaat nu eenmaal de pendule van de partijgeschiedenis. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En zo gaat, zo gaat de geschiedenis en zo gaat de politiek. Uh, ik vond het jammer toen dat uh, Drees vertrok. Ik heb hem ook bezocht uh, samen met een paar collega-nieuw-linksers uh, uit die tijd. Uh, we hebben geprobeerd hem te overtuigen van het feit... dat we niet zo radicaal links waren als hij vermoedde. Maar hij bleef uh, natuurlijk op zijn standpunt staan... Zo zijn er natuurlijk ook mensen die momenteel zeggen... het valt allemaal best mee. Hè? En die mij proberen te overtuigen dat het niet verstandig is om weg te gaan. Maar net zoals hij, maar de andere kant op... heb ik beslist na, na lang nadenken... dat het nu een brug te ver is geweest. Dat men nu een aantal... Uh, principiële uitgangspunten heeft verlogen. Ik ben het natuurlijk, dat heb ik ook wel geuit een aantal malen eerder... niet eens met een groot aantal andere punten van het huidige kabinet. Maar daar ga je niet voor weg. Maar die punten die ik in mijn brief heb genoemd betreffen beginselen. Ja. Hebt u wel eens eerder op punt gestaan om het lidmaatschap op te zeggen? Nee hoor, ik, ik heb juist heel vaak tegen mensen die zeiden... we voelen er niet voor om daar binnen te blijven. We willen weg. En gezegd, blijf nou binnen, want je moet van binnenuit vechten. Er is maar één reden om te vertrekken. En dat is wanneer de Partij van de Arbeid haar beginselen verlogent. En dat is nog eerder gebeurd. Dat was nu. Wel het geval bij de gemakkelijke omarming van dit regeerakkoord. Ja, wat ik me deze week wel heb afgevraagd, waarom niet met de stille Trom vertrokken. Is dat niet deftig, hè? Ja, dat is misschien wel deftig. Maar ja, ik ben natuurlijk ook politicus. Ik, ik opponeer niet tegen de Partij van de Arbeid. Ik ga ze ook niet aanvallen. Ik heb het ook niet over individuele personen. Ik heb ook nooit namen genoemd. Uh, maar ik vind wel dat men recht op heeft om te weten waarom ik vertrek als ik natuurlijk niet zomaar even lid ben geweest gedurende een paar maanden... maar wel 49 jaar lang en een aantal posities in die partij heb uh, bekleed. Ik ben die partij natuurlijk ook dankbaar voor wat ik heb kunnen doen. Ik heb in mijn brief gezegd, uh, ik heb ook het nodig geprobeerd terug te doen... maar ik was natuurlijk een publiek figuur... en dan hoor je ook op een verantwoorde publieke manier... Niet, met een, uh, niet door de deuren dicht te slaan met een keiharde klap... en niet om mensen te gaan aanvallen, maar wel duidelijk weg te gaan. Ja, maar dan krijgt het iets heel paradoxaals. Met die open brief wilt u dus kennelijk ook enige invloed uitoefenen. Maar tegelijk kun je zeggen, als je je partijlidmaatschap opgeeft... geef je, je invloed in de partij prijs. Ja, ik wil invloed uitoefenen doordat ik een stuk schrijf. En uh, dat stuk is een inhoudelijk stuk. En ik hoop dat dat stuk voor zichzelf spreekt. En dat daar een invloed van zal uitgaan op de discussie. Dat is punt één. Punt twee... Ik euh, heb gezegd dat ik de Partij van de Arbeid uitga, maar niet de sociaaldemocratie. Ik vind mezelf een sociaaldemocraat. Ik ben steeds overtuigd dat sociaaldemocraat geworden. Ik heb nu gesteld, en dat is natuurlijk een hele stelling... dat de Partij van de Arbeid haar eigen sociaaldemocratische uitgangspunten verkwanselt... en dus eigenlijk in mijn ogen geen sociaaldemocratische partij meer is. Maar ik ben sociaaldemocraat en ik zal natuurlijk altijd tegen de Partij van de Arbeid blijven aanschurken. Ik heb geen enkele behoefte om iets voor mezelf te beginnen of om... Euh, lid te worden van een andere politieke partij. Ja, maar als u nu een stuk schrijft, is het dus het stuk van een buitenstaande? Ja, dat stuk dat ik heb geschreven, dat was... Ja, toen de deur open ging om, om eruit te vertrekken, was ik nog lid en ik heb daarmee ben ik vertrokken. Maar ik ben natuurlijk geen buitenstaander in de sociaaldemocratie. En ik hoop dat ook duidelijk te maken. Ik heb in mijn laatste zin van die brief geschreven dat als er een vereniging zou worden opgericht van sociaaldemocraten, of ze nou lid zijn van de Partij van de Arbeid of, of, of gewoon burger die zichzelf sociaaldemocraat noemen, een vereniging bij die zich zou toeleggen op een discussie over sociaaldemocratie democratische gedachtegoed en de consequenties daarvan in het huidige tijdsgebrek. dan ben ik de eerste die me aanmeldt. En ik heb daar ook wel reacties op gekregen van mensen die zeiden, ik ben nummer twee en ik ben nummer drie. Oh, er is al zo'n clubje in de maak. Nou, het zou best kunnen, dat. Ze, maar ik zou op geen enkele manier de indruk willen vestigen dat dat iets zou moeten zijn dat probeert macht uit te oefenen, dat Nee, maar wel invloedstil hebben. Dus het anti, ja, in de discussie. Maar niemand hoeft naar zo'n clubje, hoe zou ik het noemen? Ongebonden Sociaaldemocraten uh, te luisteren. Zoals nee, Felix nee. Rottenberg zei: degene die de partij verlaat, verspeelt alle invloed. Ja, klopt. Uh, klopt. Dat klopt. Ja, ik heb natuurlijk geen. Uh, invloed is wat anders. Macht. Macht? Huh? Ja. Macht. Die ben je kwijt. Als je dus geen. Hè, je hebt geen beslissingsmede macht meer. Invloed misschien wel. Ik zal blijven blijven schrijven. Dat heb ik veel gedaan. Ik heb natuurlijk toch een paar duizend bladzijden liggen... over internationaal beleid en sociaaldemocratie... Uh, in de loop van de jaren. Ik zal blijven spreken. Alleen misschien op een andere manier dan dat tegenwoordig wordt gesproken. Er wordt heel veel getwitterd, gelijk een opinie naar voren gebracht... In, ja. in een paar woorden. En ik doe het ouderwets. Uh, en dat is met lange stukken en lange verhalen. En ik hoop dat dat toch invloed heeft... Cruciaal in uw uh, bezwaren tegen de huidige Partij van de Arbeid... is, zoals ik lees, wat, wat de partij uh, heeft weggegeven in dat regeerakkoord. Maar daar voeren anderen meteen tegenaan, zoals Samson... dat compromissen... Uh, wezenlijk zijn in de politiek. En dat weet u als oude rot in de politiek als geen ander. Exact. Ik weet uh, precies hoe je moet onderhandelen. Ik heb heel goed onderhandeld in het verleden. Ik heb dat goed geleerd. Ik heb ook internationale onderhandelingen geleid. Ik weet wat onderhandelingen voorstellen en wat compromissen betekenen. Maar ik weet ook wat ze niet betekenen. En dat is het uh, verlogenen van beginselen. Je kunt uh, op programmapunten iets inleveren... en iets anders terugkrijgen. Uh, en dan weer verder gaan in de tijd daarna. Maar zodra je... Een Beginsel hebt verkwanseld, verloogend of weggegeven, dan ben je dat echt definitief kwijt en daar krijg je nooit meer wat voor terug. En nu ging het dus om twee kernpunten van de sociaal-democratische beginselen die te maken hebben met beschaving, met humaniteit, met solidariteit, met andere mensen die het slecht hebben. En dat kan juist de sociaaldemocratie zich niet voorleven, dan vergeet zij zichzelf. Ja. Het, het oud-partij van de Arme het Tweede Kamerlid Erik Jurgen schreef in de voorstand: wij hebben als fractie zo vaak de compromissen van Jan Pronk moeten verdedigen... dus het is nogal goedkoop van hem om nou ineens de engel uit te hangen. Ja, ik hang de engel niet uit. Uh, misschien de, de schoolmeester in, an, oog, in de ogen ja, van anderen. He, dat kan ja. heel goed, maar goed. Kijk, ik schrijf en ik spreek en ik stap op een gegeven moment weg. Onderhandelen en compromissen, ik kan het alleen maar halen. Dat is altijd het geval geweest en daar ben ik ook sterk in geweest. Maar nogmaals... Je geeft geen beginselen weg. Beginselen zijn niet onderhandelbaar, dat is punt één. Punt twee, als je onderhandelt, sociaaldemocraten onderhandelen... om iets te bereiken voor de samenleving... dan geef je iets weg van de belangen van mensen die het al heel goed hebben... ten gunste van de belangen van mensen die het heel slecht hebben. En nu is er onderhandeld, met name met, ik, tot het vreemdelingenbeleid... door twee groepen tegen elkaar uit te spelen die het allebei slecht hebben. Dat waren dan de... De, de kinderen waarvoor gelukkig een, een pardonregeling is gevonden... maar dat is uitgeraald tegen een andere zwakke groep. En dat is niet sociaal-democratisch. Ja, maar als u zo moddicus tegen de strafbaarheid van illegaliteit bent... dan is de vraag waarom bent u niet in het openbaar en vierkant... achter Sander Terphuis gaan staan in het, in het debat. Dan had u samen een tij wellicht kunnen keren. Ik was de eerste die zijn... Uh zijn petitietekening. Echt de eerste. Ik kende hem ook. Uh, ik heb begrepen dat Cohen de Tweede was daarachter. En ik heb, ook, uh, ik heb ook uitgesproken daarvoor in stukken die ik heb geschreven... in toespraken die ik heb uh, gehouden. Of, op dit terrein ben ik natuurlijk al jarenlang een uitgesproken persoon geweest. Dat weet u ook wel uh, sinds mijn uh, Indalesrede van uh, 2004... Uh, die gebaseerd was op artikel 1 van de grondwet. Ja. Geeft u met dit gebaar, met deze stap eigenlijk niet te kennen dat het volgens u niet meer goed kan komen... met de Partij van de Arbeid. Anders zou u misschien toch wel blijven tot betere tijden. Ik ben natuurlijk heel lang gebleven tot betere tijden. En naar mijn maar er komen nu geen, tijden, geen betere tijden en meer. En naar mijn mening werden die tijden geleidelijk aan uh, wat slechter. Mag ik het zo formuleren. Ik heb tegelijkertijd natuurlijk toch wel hoop dat heel veel jongeren... net zoals dat in eerdere situaties het geval is geweest... Uh, beweging brengen binnen, binnen een partij die beweging hoort te zijn. En misschien werkt mijn verhaal uh, en mijn stap een beetje katalyserend. Ja, maar daarvoor nogmaals kun je toch meer bereiken binnen dan buiten de partij? Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet veel meer kon bereiken binnen de partij. Dat is punt één. Punt twee, nogmaals beginselen verlogen je niet. En dat moet eens een keer ja. worden uitgesproken. Ja, Ik moest er opeens aan denken deze week... dat u ooit per brief ook de relaties met mij heeft verbroken... maar het toen later zelf weer goed gemaakt hebt. Kan het ook niet zo gaan tussen u en de Partij van de Arbeid? Was ik het die ik heb goed gemaakt of was u het? Ik dacht, uh, ik dacht dat je met uitgestoken hand <lacht> op me afkwam bij een diner <lacht> te breda. Hij <lacht> ja, nam die hand aan, is niet zo. Jazeker. En gaat het ook zo tussen Pronk en de Partij van de Arbeid? Ik heb aanzienlijk dinsdag een gesprek met, uh, met Hans Spekman. Oh. Uh, daar heb ik ook altijd goede contacten mee gehad. Ik vind Hans Spekman een van de... Ja, echt authentieke PvdA'ers. Uh, en dat soort gesprekken heb ik natuurlijk graag voeren. Ik heb natuurlijk ook wel contacten dus de met anderen binnen de Partij van de Arbeid. De deur is niet dicht. Als een, als een afdeling me uitnodigt, dat doen ze ook regelmatig... om een keer langs te komen ja. om met ze te spreken. Dan, dan ruim ik er altijd ruimte voor in, uh, in mijn uh, agenda. Ik heb contacten met, ja. uh, met parlementariërs. De deur dus... is niet dicht. Die deuren zijn niet dicht. Nou, deuren met mensen zijn zeker niet dicht. Deuren met de beweging zijn wijd open. De, de deur met de partij is momenteel gesloten. Momenteel gesloten. Dankjewel Jan Pronk. Tot de dienst. MUZIEK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 blocks on a better line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 Morgen begint in de Verenigde Staten het proces tegen Bradley Manning, de 25jarige soldaat eerste klas die drie jaar geleden opgepakt werd en zo'n 700.000 documenten zou hebben doorgespeeld aan Wikileaks. Op een van die gelekte video's was een aanval te zien van Amerikaanse helikopters op een groep mensen in Baghdad. Come on, fire! Right down there by the body. Oké, okay, ja. Yeah. We hebben individuen die naar de scene. Het lijkt dat ze misschien op de kruis en wepen opgepakt Wessel de Jong, correspondent in Washington, goedenavond. Ja, hoi. Herinner ons nog even aan de, aan de ophef die over, over die beelden ontstond. Ja, afschuwelijke beelden waren dit. Hè? Beelden uit een, een camera van een gevechtshelikopter in, in Bagdad. En die, die filmen hier of ze schieten dus een, een Reuters filmploeg, schieten ze hier overhoop. En ook uh, de mensen die ze komen helpen, maken ze ook eigenlijk in koede bloeden af, zou je kunnen zeggen. Dus WikiLeaks die doopt deze video. Ook uh, collateral murder. In ieder geval toen Bradley Manning, dus die soldaat, toen, 21-jarig mannetje toen in de tijd, toen die uh, bij de Veiligheidsdienst daar werkte in Baghdad. Toen hij deze video zag, was hij zo verontwaardigd, was hij zo boos. En toen begon hij dus contact te zoeken met uh, alle mogelijke partijen. Ja. Ook met de Washington Post, ook met de New York Times, om dus dit materiaal te verspreiden. En dus ook het materiaal aan de... En uiteindelijk kwam hij uit bij Wikileaks. En morgen staat het proces tegen Manning voor een militaire rechtbank. Wat zijn de beschuldigingen? Uh, heel, een hele waslijst. Het waren er oorspronkelijk uh, 22. Nou, de belangrijkste beschuldigingen zijn, uh, zijn er twee. Uh, spionage... Het allerbelangrijkste is dus eigenlijk het helpen van de vijand. Daarvoor kan hij in principe kan die de doodstraf krijgen. Nou goed, Ik denk niet dat het zo ver komt. Dat zou, dat zou wel bijzonder heel erg ver gaan. Hij heeft nog voorafgaand nu aan het begin van de zaak heeft hij geprobeerd... om tot een vergelijk te komen met, met de rechter. Hij heeft zich dus schuldig bekend, schuld bekend op 10 van de 22 aanklachten... Nou, daar is, maar goed, er kwam dus uiteindelijk geen vergelijk uit met de rechter Denise Lind, een, een kolonel. Door haar zal die ook veroordeeld worden. Want, want Manning, hij had de keuze of die veroordeeld zou worden door een jury, een jury van gewone militairen, of dus deze vrouwelijke rechter. En nou, daar heeft hij dus voor, voor deze Denise Lind gekozen. Maar het is toch wel de verwachting dat die hele zaak zo'n beetje drie maanden gaat, gaat duren. En wat wordt ter verdediging van hem aangevoerd? dat hij zijn plicht gedaan heeft, dat hij zijn burgerplicht gedaan heeft... op het moment dat je ziet dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd. En dat is dus in heel, in heel veel mensen zien die video dus echt wel als een bewijs... dat er, dat er, dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Dat hij zijn burgerplicht, ja. gewoon zijn menselijke plicht gedaan heeft... om dat aan de kaak te stellen. En dat, dat heeft hij dus gedaan. Maar ja, dat militairen dat, nee, dat zien militair gezien dat anders natuurlijk, dat begrijp je. Hij zegt drie jaar vastgezeten te hebben in onmenselijke omstandigheden... Ja, hij heeft hier in de buurt in Quantico op een marinebasis heeft hij, uh, gezeten. Uh, hij zou een gevaar geweest zijn voor zichzelf, dat hij zelfmoordneigingen had. Hij is in, in isolatie heeft hij uh, lang gezeten. Uh, geheel zonder kleren ook en zo. En uh, nou ja, in ieder geval daar is, daar is de rechter ook wel gevoelig voor gebleken. Want deze Denise Lind die geeft hem al voor die periode dat hij in Quantico op die basis heeft gezeten. Krijgt hij al sowieso een, een strafvermindering. Van meer dan. Okay. van meer dan 100 dagen. En wat gaat de staat vooral? Uh, wat zijn de belangrijkste bewijzen om, uh, om het helpen van de vijand uh, uh, te staven? Ja, als we dat al, als we dat al achterkomen, hè, eigenlijk, of we al die bewijzen ook maar te zien krijgen. Want dat is een van de grootste belangrijke ja, pijnpunten van dit hele proces. Er zal toch een deel van dit proces gaat er plaatsvinden achter gesloten deuren. Want deze rechter heeft gezegd: uh, ja, vrijheid van mening, uiting en de, en de, en de veiligheid van de staat. Uh, dan gaat de veiligheid van de staat gaat toch echt voor. Uh, de staat gaat natuurlijk proberen te bewijzen, en dat wordt natuurlijk heel erg lastig, of die ook echt daadwerkelijk de vijand heeft geholpen. Nou, een van de belangrijkste getuigen, die op de, er worden er 150 opgevoerd uh, door, de, door de officier van justitie. Maar een van de belangrijkste uh, getuigen wordt uh, een, een Navy SEAL. Dus zo'n uh, zo special forces man die in der tijd uh, betrokken was bij het, uh, bij het ombrengen van Osama bin Laden. En hij gaat dus vertellen dat er dus op de computer van, van, van Osama bin Laden... dat er dus materiaal, Wikileaks materiaal stond waar dus ja, Osama okay. bin Laden uh, ja, heel veel plezier van had. En, okay. en heel, heel nuttig voor uh, Osama bin Laden Oké, okay, blijf even aan de lijn. In de studio hier naast me zit Fred Spijkers. Welkom voor, voor de luisteraars nog even. U bent de klokkenluider die in de jaren tachtig problemen kreeg met defensie... omdat u onthulde dat het leger ondeugdelijke mijnen gebruikte... die tot de dood van een militair hadden geleid. Met ontslagen, na lange strijd met de Nederlandse staat gerehabiliteerd. Schadevergoeding, excuusbrief, en onderscheiding... U volgt die zaak tegen Manning met belangstelling, neem ik aan. Hoe, hoe voelt u zich daaronder als u dat volgt? Nou, ten eerste even een kleine rectificatie. Mijn zaak is nog steeds niet over. Dat heb ik niet gezegd. <laughs> Onderscheiding enzovoort. Ja, um, ik heb niet gezegd dat het voorbij is, maar goed. Nee, Oké, okay, het is dus niet voorbij. Uh, wat ik ervan vind uh, is in feite iets van. Uh... Er zijn voor mij twee dingen. Bradley Manning is een mens. En Bradley Manning is een militair. Ja. Vervolgens, als mens, vond hij dit als klokkenluider onverteerbaar. Dat het ja. vond ik ook. Ja. Vervolgens wordt hij als inlichtingenofficier... wordt hij daarop beoordeeld... terwijl hij gewoon zijn normen en zwaarden als mens... opzij had moeten schuiven als inlichtingenofficier. Dat is onverteerbaar. Dat kan niet. Nee. Maar u kunt zich dus goed inleven... in de positie die hij momenteel uh, inneemt. Ja, volledig. Ja. Ja. Want vindt u de zaak vergelijkbaar met de Uwe? Um, in mechanismen wel, ja. De mechanismen zijn exact hetzelfde. De mechanismen van... Uh, toen uw redacteur begon, toen stelde hij aan mij de vraag van... Uh, volgt u de zaak van Bradley ja. Manning... Toen zei ik van uh, ja, toen dacht ik van nee, ik volg hem niet zo ver. Ik volg hem zodanig als ik, als ik te zien krijg van de Amerikaanse regering om hem te volgen. Want er blijft zo verschrikkelijk veel onder water in die zaak. En dat is een, eigenlijk een parallel met mijn zaak, waarvan in feite de windowdressing, gewoon wat de front steeds gebeurt... buiten de deur of buiten in het zicht, volstrekt een ander verhaal is... van wat er understage, dus achter de schermen gebeurt. Maar hoe weten wij of en, en wat er onder water achter de schermen blijft? In mijn zaak is het in ieder geval duidelijk... dat ik dat iedere keer boven water til... Uh, eerst in 1997, dan in 1999... Uh, in 1984 is één man overleden. In 1983 een leslokaal met zeven jongens omgekomen. Ja. Nou, dat is allemaal door de jaren heen op tafel gekomen. Niet met volledige medewerking van de Nederlandse staat. Nee. Absoluut niet. En daarom denkt u dat hetzelfde bij Manning aan de hand is? Nou, Als er een film is vanuit een helikopter en ik zou hem zien dan zou ik hetzelfde dilemma krijgen. Namelijk, mijn God, wat gebeurt hiermee en wat moet ik ermee? Ja. Ik zou ervan geschokt zijn en ik zou, zoals ook uh, Wessel de Jong zegt... van, ja, uh, hij is ermee gaan lopen leuren, platgezegd. Ja, ja, ja. Nou, en dan krijg je op een gegeven moment het hele uh, gebeuren... van uh, de intimidatie van ja, ja, ja, de man zelf. Mm -hmm. Als er niets aan de hand is, hoef je hem niet te intimideren. Kan nee, je dan gewoon... precies, ja. Daarbij, wat er heel kort gebeurd is, dat is wat deze man heeft op een gegeven moment in feite de hiërarchische militaire regels verbroken. Okay, is... En daarmee een coach red als kont gekregen. Ja, en dat ja, ja. is identiek met mijn zaak. Wat, wat voor advies zou u hem geven, tenslotte. Ja, het is uh, een mager advies, maar eigenlijk ook een heel rijk advies. Namelijk al die juridische diensten, financiële diensten, God weet wat er allemaal voor diensten om hem heen zijn. Prima wat hij in ieder geval zou moeten doen... is achter zijn eerste twijfel blijven staan waarom hij die stap genomen heeft. Dus gewoon zijn eigen morele uh, keur blijven volgen van... dit was voor mij als mens, Bradley Manning, onverteerbaar. Hup. En daar moet hij achter blijven staan. Want die druk om hem daar af te krijgen is ernstig hoog. Dus zich niet van de wijs laten brengen... maar ja. teruggaan naar dat allereerste moment dat hij dacht... dit gaat te ver, dit, dit moet ik niet dit, buiten brengen. Ja, dit kan ik niet verantwoorden. En tijd, geld, die moet hij laten zitten. Kan een heel leven kosten. Een code red heeft hij tot aan zijn dood. Dus met alle, alles wat je hebt op een gegeven moment... als hij maar achter zichzelf blijft staan... want dan wordt hij zijn groot. de grootste vijand van hemzelf wordt Bradley Manning. Oké, okay. dat is mooi gezegd. Dank Fred Spijkers. Zij, uh, Wessel de Jong, wanneer wordt het vonnis tegen Menning verwacht? Het gaat drie maanden duren, hè? minimaal dan. Dus dat, uh, ja, over drie maanden ongeveer, dan, dan, dan moet, er een, uh, moet er een oordeel komen. En dat wordt natuurlijk toch wel heel, uh, heel erg spannend. Die levenslang komt er niet, maar twintig jaar, uh, ja, daar kan hij toch wel op rekenen, vrees ik. Dat is het, denk ik het minimum. Oef. Dank Oef, Fred Spijkers, precies. dank Wessel de Jong. Tot zover de zaak Bradley Manning. En dan nu een heel ander thema. Welkom Hans van der Meer. De beroemdste foto van Robert Douaneau is De Kus. Dan zien we twee jonge geliefden die elkaar filmisch zoenen... tegen de achtergrond van het Hotel de Ville in Parijs. En in het Nederlands Fotomuseum is vandaag uh, door jou, Hans van der Meer, een gisteren, overzichtstentoonstelling geopend. Gisteren, gisteren. Gisteren. Van, Duane, van deze. Franse fotograaf. Uh, uh, en jij bent onder meer bekend... dat is misschien goed voor de luisteraar om te weten... van de series Hollandse Velden en Amsterdamse Verkeer. Was de kus ook jouw eerste kennismaking met uh, Robert Wano? Nou, dat zou ik niet meer weten. Nee? Ik, uh, ik heb hem ongetwijfeld in de jaren zeventig ontdekt. Ik heb het boek meegenomen wat in mijn boekenkast staat... en dan ja. zie je dat het behoorlijk, Achterkant behoorlijk beschadigd. Is. Ja. Het is wel de eerste foto in het boek. Dus wat dat betreft zou je ja, kunnen ja, denken ja. dat het ook mijn eerste kennismaking wordt. Uh, maar ja, die ophef over die foto, eh, want die is natuurlijk geanceneerd... en daar heeft hij uh, op latere leeftijd, uh, uh, ik geloof 93, is daar een proces over geweest. Uh, die oh ja? Mensen. Die ja. foto is gemaakt in 1950. En Duannot heeft hem geanceneerd, maar hij had die mensen al eerst gefotografeerd... in die omstandigheid, uh, kussend op straat. Vervolgens heeft hij gevraagd of hij dat over mocht doen... Oh En toen ja. heeft hij het ook op twee verschillende locaties gedaan. Dus hij is gaan anseneren. Die mensen die hebben zich op een gegeven moment gemeld. Die mevrouw die heeft zich gemeld. En die is een rechtszaak begonnen. En uiteindelijk. Uh, maar waarom dan een rechtszaak? Omdat zij vond. Die foto is heel beroemd geworden. Kijk, ja. uh, die foto is in 1986 is daar een pose van gemaakt. En daar is natuurlijk heel veel geld aan verdiend. Dus dan krijg je de verhaal van het portretrecht. Ja. En zij vond dat zij daar een graantje van mee moest pikken. Maar daar heeft de. De rechter heeft dat niet gehonoreerd. Nee. Maar uh, Duanneau uh, heeft daar wel een enorme knauw van gekregen. Want zijn reputatie uh, kwam daardoor op het einde van zijn leven... ineens uh, in een verkeerd daglicht te staan. Terwijl, als ik zo begreep, had hij dat ansaneren van die foto zelf bekendgemaakt. Hij had het bij wijze van spreken ook eerder bekend kunnen maken. Ja, hij heeft het zelf aantal... uit de doeken gedaan hoe het gegaan is. Ja. Eigenlijk deed hij dat juist omdat Hij uh, hij was iemand die ongelooflijk precies omging met dit soort dingen, met ja. mensen. Uh, overigens is de, is de kracht van die foto niet zozeer de kus, maar die mensen eromheen. En dat heeft hij natuurlijk niet als je, nee. je ziet allerlei voorbijgangers die juist helemaal niet kijken naar die mensen. Doe en jij dat, dat, dat ook wel eens? Ga nog eens zo staan of kom nog eens langs? Of nou, uh... ik zal niet zeggen dat ik het nooit gedaan heb, maar over het algemeen uh, wordt het er niet beter van. Nee? Uh, en... Ik heb wel bij mijn laatste boek, Nederland uit vooruit leverbaar... Uh, als ik oh ja, bijvoorbeeld 100%. vaak twee mensen gefotografeerd... die op straat staan te praten met de fiets. Dan loop ik er wel even naartoe en leg ik even uit wat ik aan het doen ben. Dan ja. zet ik me even voor. vervolgens uh, zet ik mijn trapje weer uh, 15 meter achteruit. En dan zeg ik tegen de mensen, nou gaan we gewoon verder met dat ah, gesprek. Ja. Dat soort dingen doe ik wel. En het is natuurlijk, ik herinner me ook een interview met Ed van der Elske. We hebben het hier over straatfotografie. Maar dat is eigenlijk een genre wat tegenwoordig niet meer op die manier gemaakt wordt. Nee? Van de Elske heeft uh, in een van zijn laatste interview... in de Volkskrant met uh, Rolf Bors en Harry van Gelder... heeft hij ook gezegd dat hij het eigenlijk helemaal niet meer zo prettig vond... om op straat te fotograferen. Mensen Waarom dan? Zich, nou, mensen zijn zich op een gegeven moment veel bewuster geworden... van het effect van fotografie. Uh, van het feit dat ze gefotografeerd worden. Je, je, uh, je hebt nu veel meer te maken met reacties. Van waar is dat voor... Uh, maar ja, in mijn geval ik vind bijvoorbeeld de digitale tijdperk een groot voordeel. Dus je kunt in het begin de mensen achterop echt. even laten zien wat je aan het doen bent. Ja. Ik schrijf vaak het e-mailadres even op. En ja. ze ja. Het s avonds hebben het s'avonds die foto ja, thuis. Ja, ja, ja. Dus je kunt het eigenlijk daardoor juist weer meer bij betrekken. En dat, ja. dat, dat is ook weer... Er wordt vaak gezegd van het werk van Robert Douaneau: wordt uh, geschreven dat de essentie neerkomt op... A, humor. B, romantiek. Ben je het daarmee eens? Ja... Ja, ik ben het er wel mee eens. Het is, uh, hij, hij heeft letterlijk gezegd... ik heb hem geïnterviewd in 1983 voor dit blad uh, foto. Uh, en hij heeft daar letterlijk gezegd dat hij eigenlijk een wereld creëert... waarin hij zou willen leven. Wat niet wil zeggen, zei hij, dat die wereld ook bestaat. Nee, nee, nee. Uh, en dat, dat typeert hem wel. Hij, hij is wel een romanticus. Ja. ja. ja. En het, iets anders wat frappant is, is, dat hij heeft zijn uh, werk gemaakt begin jaren 50, begon eind jaren 40... met die straatfotografie. Maar toen ik hem interviewde, vertelde hij ook van... ja, maar toen ik dat deed, toen zeiden ze tegen mij... in die tijd was er eigenlijk helemaal geen belangstelling voor mijn werk. Ze zeiden tegen mij van... ja, maar dat heeft Brassai al gedaan in de jaren 30. Ja. Uh, in de jaren 70, dan zie je een enorme belangstelling voor zijn werk. En dan zijn we dus precies één generatie later. En dat is... Dat is een beetje zoals het werkt. De mensen zien het niet in de tijd dat je het vastlegt. Want dat zien ze eigenlijk de hele dag om zich heen. Ja. Maar als je dan één generatie wacht... of desnoods twee generaties... dan krijgen krijg die foto's ineens een heel andere ja. betekenis. Omdat die wereld veranderd is. Die is verdwenen. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een, een typisch romantische foto van Doineau? Nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vind... dat is de, de, de La Dernière Wals. Uh, daar zie je een... een uh, een stelletje op 14 juillet in een, in een straat. heeft die foto met fritslicht gemaakt. Uh, aan het einde van de avond dus uh, in, een, in een donkere straat. Maar er valt wel mooi licht op de jurk van die mevrouw. Die zie je dansen. En ik moet daarbij denken aan een foto die Johan van der Keuken gemaakt heeft. Waar eigenlijk hetzelfde thema te zien is. En dan zie je ook dat Van der Keuken maakt die foto in 1958. Ja. Maar die foto van Dorno is uit 1949. En eigenlijk zie je, wat, er, wat is een soort... Uh, verschijnt ze wat wel vaker optreedt. Mensen gaan met een bepaald idee naar zo'n stad toe. Ja. Ze nemen eigenlijk al een beeld mee. En ongetwijfeld heeft het bij Van der Keuken ook een rol gespeeld. Ze worden beïnvloed door het beeld wat al bestaat. En dan zijn ze daar zelf. En dan herkennen ze dat beeld wat eigenlijk anderen voor hun al vastgelegd ja. hebben. En zo wordt ja. eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat die hele branding van Parijs als een soort romantische stad dat Douaneau dat bijna in zijn eentje. Ja. voor elkaar heeft gekregen. Hij, hij beschreef zichzelf als fotograaf, als, als een hengelaar. Hè? Hij onderscheidde fotografen. Vissen, ja, Hengelaars vissen. en jagers, vissen. Ja, ja, hij... Wat is dat? Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, hij had een hekel aan het woord jagen. Dus hij, vond, hij, hij zei ook... Uh, hij vertelde in dat interview... Hij zei, ja, ik, ik vermeng me met mijn omgeving. Uh, een verschil bijvoorbeeld met zo iemand als Cartier-Bresson. Die was meer geïnteresseerd in de compositie. Duanot was meer geïnteresseerd in de mensen... En hij hield ook van het imperfecte. Het maakte hem niet uit als de foto niet perfect was. Het ging hem juist om zijn... Hij wilde daar voortdurend zijn verhouding tot de mensheid mee uitdrukken. En daar had hij een heel duidelijk idee over. Hans van der Meer, dank voor de toelichting op de tentoonstelling... Robert Dwano, meesterlijk straatfotograaf... in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek... Zo meteen de echte Jannen van Stavast en ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel van Mustafa's Titou. Soms ontsnapt ons. Soms ontsnapt ons een koe. We zien haar aarzelen, draven, Helena. Over een parkeertrein en dwars door de camping, de velden. Langs de snelweg, die moet worden afgezet. Drie uur duurt de achtervolging. Wanneer we haar gevangen hebben, geven we haar een nieuwe naam. Woeste Helena, heet ze voortaan.